Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en leeft in eeuwigheid en nooit laat varen de werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij i van God de Vader. En de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 51 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Gena, o God, gena, voor mijn gebed, Verschoon mij toch naar je barmhartigheden. Dat uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Wie goedheid wordt nog faal nog vergezet gezet? Hij was mij wel van ongerechtigheden mijn schuld. Schild is zwaar, ik heb die wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling vlijt en reinig mij van al mijn veile zonden. Psalm 51 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. van het heilige De Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekreiste en gestorven en begraven, nedergedaald ter Hellen, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel.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 de gemeenschap der heiligen vergeving der zonden wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven rit 2 het eerst 12 versen Naomi niet had een bloedvriend van haar man een man Geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas En het de Moabitische zeide tot Naomi: Laat mij toch in het veld gaan, en van de Aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden en zij zeide tot haar 'Haar heen mijn dochter zo hing zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers en haar viel bij geval voor een deel van het veld van boes die van het geslacht van Elimelech was. En ziet Boos kwam van Bethlehem en zeide tot de Meiers, de Here zijn met Eliden. En zij zeide tot hem, de Here zegen u. Daarna zeide Boos tot zijn jongen, die over de Meiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw. En de jongen die over de maiers gezet was. Antwoordde en zeide. Deze is de Moabitische jonge vrouw. Die met Naomi wedergekomen is uit de velden Moabs. En zij heeft gezegd. Laat mij toch oplezen en aren en bij en de harven verzamelen. Achter, zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot niet toe. Nie is haar tot te heis blijven weinig. Toen zei de boos tot rit, hoort gij niet mijn dochter gaat niet om in een ander veld op te lezen ook zult gij van hier niet weggaan maar hier zult gij u houden bij mijn maagden uw ogen zullen zijn op dit veld dat zij mijen zullen en hij zult achter haar lieden haan. Heb ik en den jongens niet geboden dat men u niet aanroer. Als u dorst zo gaat toch de vatten en drinkt van het heen, de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen. Dat hij mij kind, daar ik een vreemdeling ben. En Boes antwoordde en zeide tot haar het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na den dood uw man en heb uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt genen gegaan tot een volk. Dat gij van tevoren niet kende. De Heere u, uw dag En uw loon zij volkomen. Van de Heere, de God Israël. Onder wiens vlegelen hij gekomen zij. Om toevlucht te nemen. Tot zover het lezen van het heilige schrift. Laat ons voortgaan in het gemeenschappelijk gebed. Heren der hemel en der aarde. Het geeft u begaafd. Dat wij voor de tweede keer in deze sabadag samen mocht komen rondom uw eeuwige woord aan de akker van uw kerk en heren mocht het en kon het nog eens zijn o dat de bekommerde en de bevestige kerk nog eens op mocht lezen aan de akker van de grotere boos. O heren wat zou het toch een wonder wezen. Ook in deze donkere tijd. Wanneer dat gij nog in onze midden zal komen. Als die God van zaligheid. Als die grote boos. En nog eens aan uw volk wil spreken. Als hij het ook aan Rit gesproken heeft. En hoe dat hij haar onderwijs heeft gegeven. Dat zij op geen andere akker zal toegaan. Maar om daar op de akker van Boas te blijven. Met al haar kommer. Met al haar zorg, met al haar lege handen, met al haar vrees. O heren, laat het nog eens meevallen. Voor een arme rit, die wel door uw genade van Moab getrokken is. Maar in de land van Kanon gekomen is. Met lege handen, wel naar Bethlehem gebracht, maar nog boos niet kende. Heren, mocht het nog eens wezen, ook in deze midden hier, dat eeuwig woord gezegend mocht zijn tot de bekering van arme zonder, O heers, Mocht je nog eens trekken door de koorden van uw liefde. Dat hij nog eens vele nog eens op zal zoeken. En dat hij zal zeggen tot zo ver en niet ver. O oh, dat de liefde gods de vijanden nog eens overwinnen mocht. Heren de tijd dat gaat voorbij. De dagen en de weken, de maanden en de jaren, die vliegen erbij. En wij gaan naar de eeuwig, naar de eeuwigheid. En om naar de eeuwigheid, dat is om God te ontmoeten. En dan zonder boos, dan zou het ontzaglijk wezen. Om te vallen in de handen van een levende God. O Heere, gebruik nog uw woord. Hij heeft toch het door de dwaasheid van prediking. Dan zal hij zielen bekeren. Heere, mocht het ook gebruiken. Om valse gronden weg te nemen. Maar gebruik het ook in bijzonder. In deze dienst dat een dienst van voorbereiding is. Voor het heilige avondmaal. O mocht het dan gebruiken. Tot onderwijs van uw volk. Tot vertroosting van uw volk. O laat ze nog in deze ogenblik. O wat Oplezen aan de akker van boos hier. Hij zei toch die grote boos. En hij heeft toch die akker voor gezorgd. Dat een arm, dat een schuldig, dat een onwaardigende volk. Zonder naam en zo'n zo. In de banden van ongeloof. En in de banden van verzoeking. En in de banden. hier van strijd. En van zoveel verschillende wegen. In het, in het geest en in het lichaam. Dat is soms in de leven de weg niet meer weet heere. O zou Gij dan ook. Dat volk is opzoeken. En dat hij zal nog eens zeggen. Mijn dochter en mijn zoon. O Heer, dan heeft, heeft het u begaafd. Om dat heilige tafel in de midden van uw kerk te houden. Tot de vertroosting en tot de versterking van het geloof. En dat is je doen mocht tot herdenking van die lieve Bord, die lieve Middelaar. O lieve God in de hemel, wij hebben geen recht op niets. In onze diepe woensbreken adem, dan leven wij de recht iets toe en dan. En dan hebben wij geen recht meer. Mij heren, door de weg van vrije genade, door de beheerlijking van uw heilige deugd, Dan is er nog een weg door rechtvaardigheid in de zoon van uw eeuwige liefde. Dat een arme ademskind nog eens bestoepen mocht, o door dat leidende en dat stervende en dat opstaande bord en dat hemelvaardende bord en die aan de rechterhand zijn vader zit als de profeet en de, en de priester en de koning van uw kerk en heren mogen die nog eens behagen, om met uw volk nog eens te prongen er leg over een algemeen. Allemaal zo stil. Daar wordt zo weinig meer nieuwe zaken ondergevonden. Daar blijft zo menigmaal te leven in dezelfde heis. Och here, laat er een verhijzing is wezen. Maar niet alleen een verhijzing, Maar ook een verschil. Een nieuwe straat te ontvangen. Want het kan wezen dat we wel vergijst zijn, maar dat we nog op hetzelfde straat konden wonen. Heeren, mocht u nog eens behagen om uw woord te stellen, tot de verheerlijking van uw heilige naam, tot de verblijding en de vertroosting van uw kerk. Het is toch uw kerk, Heer, en Hij heeft toch beloofd dat het nooit verlaten zou, dat het nooit vergeten zou. Och, Heer, wat zou het toch groot wezen, wanneer dat even eer nog eens van de stof zal eens opklimt. O, oh, dat er nog eens blijdschap in de hemel mocht zijn. Onder de heilige Engels, Door de bekering van zonder. Maar ook de vertroosting van uw kerk. Want die woord dat leert ons Heer. Dat hij ze zal geven. Dat ze ze zal zingen bij Bieren. Och mocht het nog eens ook. Voor ons persoonlijk is wezen. Dat er wij een van die. Van die kerneltjes van die graan nog eens ontvangen nog, Al een kruimel nog. Te vallen van de tafel van die grotere boos. Heren mocht hij dan geven. Uwe lieve geest om ons voor te gaan. In het spreken en in het horen. En mocht het wezen hier. Dat het waarlijk een zegende eer mocht zijn. Dat hij in onze midden mocht komen. Dat hij in onze harten mocht komen. Want wij hebben een harte werk nodig van een die ene God. Heef ons niet over aan onze eigen. Heren wij leven in tijden waar dat we met veel vrede. De toekomst gaat in haar. Want heren wij zien er zo weinig. O van uw werk meer. En wij dat er zo weinig meer toegebracht wordt, Maar hij zei het nog dezelfde. O heren omverm genoeg over ons. En onze kinderen en kleinkinderen. Nemen ze nog voor eeuwen rekening. En heren verzoen al onze zonde. Het de nood van iedereen, oud en jong. Het de enige die niet op kennis komt. Die zou wel een wens hebben om op te komen. Bezoek ze nog waar dat ze zijn. En heren verblijft nog uw volk door eeuwen dag. Komt nog eens over al de bergen van schuld. En verzoen ons zware schuld. Die ons met schrik vervult. Heer hij maakt mij uwe wegen. Door die woord en geest bekend. Gedijkt aan die kerk. Over het lengte en brede der aarde. Gedijkt al die kerk knechten, Heere, help ze en al de enigen die geroepen zijn om uw woord uit te brengen. Wees ons dan een verrassende God in uw lieve Zoon in de toepassende werk van het heiligende Geest. Heere, help ons ook in de taal van ons een oude vaderland. O, Hij heeft zo menigmaal onder die taal gekomen. Hij heeft zoveel door die taal door uw geest getrokken. En een volk geheven die van de zaken in de leven kon spreken. Zoals dat velen in de gemeente het nog weten. Heren mochten nog op de later slag nog. Die gebeden ook nog eens horen en verhoren. Heer, hij zijt dezelfde. En wij en ons en onze vader, die zijn ook van het dier dezelfde. Die zijn de nakomelingen van Aarde. Maar Heer, komt nog verheerlijk nog uw naam. Door eeuwen daden wij vragen het om Christus willen. Amen. Laat ons verder zingen van psalm 22 en 20. En daarvan het 14e en het 15e en het 16e vers. Eer lang gedenk hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wilste volken vond, zou God ontvangen aanbidding, eer en dankbaar lof, gezangen, want gij regeert en zal zijn almacht, almacht tonen. Hij heerst. Zover so de blindste heiden wonen tot hem bekeerd. Wij zingen op Psalm 82, 22, versen 14, 15 en 16.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 En zijt hene gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heer, u uw daad en uw loon zij volkomen van den Heere, den God Israël, onder wiens vlegelen hij gekomen zijt om toevlucht te nemen tot zover. Onze team is Red kennis van boos. Met drie hoge dachten. Eerst rit bijgt voor boos. Ten tweede. Rit vraagt aan boos waarom. Ten derde. Boos kennis. Rits kennis van boos. Eerst. Rit bijt voor boos. Ten tweede, Rit vraagt aan boos. Ten derde, boos kennis van rit. Gemeente, in deze middenheer hier vragen wij uw aandacht aan de akker van boos. En als wij daar een ogenblik in gedachte aan die akker van Boos mag komen, dan zien wij daar op die akker in het eerste plaats de maïs. En die zijn de knechten van Boos. En die zijn geroepen om de arbeid te ...van Boas te doen. En als wij daar verder mogen bekijken... ...dan zien wij daar ook op die akker van Boas... ...een vreemdeling. En dat vreemdeling... ...dat is de Moabitische rit. En dan is het tot ons... ...een bijzondere... Daar leg een bijzondere les in hoe dat zo'n Moabitische rit aan de akker van de grote boos gekomen is. En dan weten wij volgens Gods woord in het eerste hoofdstuk hoe dat rit getrokken is door vrije en soevereinigende genade uit het land van Moab en is aan reis met de schoonmoeder naar de land van Canaan en dat zij, als je dat lezen ik in, in de laatste verse van het eerste hoofdstuk en eh, maar zij al zo hingen die beide totdat zij te Bethlehem gekomen en het geschieden als zij het te Bethlehem in kwam dat de ganse stad over haar beroven werd en zij zeiden: is dit Naomi. Maar zij zeide tot heenlieden Naomi heenlieden noemt mij niet Naomi noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Zo dan verstaan wij een beetje hoe dat rit met de schoonmoeder is gekomen. Maar door God getrokken. En dan komen ze naar Bethlehem. En dat is een bijzondere iets. Dat Rit en haar schoonmoeder die komen daar naar Bethlehem. En dan komen ze met lege handen. Allebei. En daar zien wij de bekommerde kerk. En de bevestigde kerk. Allebei met lege handen. En als ze daar in Bethlehem aankomen. Is dat... Op een enige wijze en vertroosting voor het. Maar voor die schoonmoeder Naomi, dat is wat anders. Die Naomi die heeft voor tien lange jaren in de donker gewoond. Dat ze geen ene aarde van den akker van boos geef, opgelezen gemeente, voor tien lange jaren ver van God gewoond. en als ze door vrije genade teruggebracht wordt in dat stad van Bethlehem, wat komt er dan terug aan de hart van die moeder? Dan komt al dat schoon terug. En al was ze een bevestige kind gods. Toen ze de land van Kanon verliet, Verlaten heeft. Maar toch ook het bevestige Kerkgods, Die wordt door genade ook bij vernieuwing. In de schuld gebracht gemeente. En als wij daar. Nou dat dat schoonmoeder daar ziet. Oh dan legt dat mens. Met lege handen. En bergen van schuld In de diepe onwaardigheid. Oh op een enige wijze. Dan wordt het voor dat mens zo benauwd. En dan op het andere kant. Oh. Daar is een valk dat door zijn leert gemeente. Een hoop tegen een hoop. En ook de bevestige kerk. Want de bevestige kerk. Daar gaat er nog dieper door. Dan de bekommerde kerk. Want de Heer die zal op zijn eer komen gemeente. En ook met een, met een neomein. Oh, dan zou God ook op zijn hier komen. Maar als wij dat nou zien, dat ze daar in Bethlehem zijn, en dat, dat moeder die zegt, noem me niet meer Naomi, maar noem me maar maar. Want de heere die heeft bitterlijk met mij begon, aangedaan, wat dat bedoelt niet gemeente dat Naomi wil zeggen. Die Heere die heeft mij in die weg bitter aangenaamd. Nee, het bedoelt mijn schuld die heeft me bitter aangedaan. Het bedoelt gemeente dat God over de zonde niet trapt, niet loopt. Nee, overheet het maar niet gemeente. Daar is geen een die zondigd gekoopt, nee. En dat kun je met die moeder daar zien. En dan zijn ze in Bethlehem. En dan gaat die, die rit. Die haar vragen van die schoonmoeder. Af en ze uit mocht gaan. Om, om wat te bedelen. Zij had zo'n goed. Oh wat een voorrecht. Wat zou het toch een voorrecht gemeente wezen vandaag aan de dag, achter nog eens honger in de ziel zijn? Ik heb gedacht, wat, wat zou het toch een voorrecht wezen gemeente, achter nog eens waarlijk in Norwich nog een honger in de ziel was? Die zou zo graag, als die zwarte bedelen, als een pedelaar uit om nog te vragen. Af je aan de akker van Boas nog eens wat af mocht nemen. Maar dat zou, dat zou ook een voorrecht wezen voor de bevestigde kerkgemeente. Af is nog eens bij vernieuwing nog eens krijgt. Om daar op de akker van Boos nog eens te komen. Maar ik zou je nog eens een vraag voor willen stellen. Want ik heb er wel eens over gedacht. Die rit die hij die heeft list. Om daar aan die akker te komen. Zij wist niet dat het akker van Boos was. Nee. Want dat volk dat God komt te bekeren. En dat volk dat God komt verder te leiden. Die gaan een weg dat ze zelf niet weten. Maar de koning van de kerk die weet de weg voor dat arme volk. Oh voor dat blinde volk. Voor dat schulde volk. Daar is een boos in de hemel gemeente. En die leidt dat volk. Maar als wij rit in die ogen zien uitgaan van, van Bethlehem, Dan is het een bid in de gemeente. Want dat volk dat ga zomaar niet op de regenen. Nee. O dan het is een rit die aan de knieën wel komt om de heer te vragen. Leid mij, o heer, in het weg dat ik niet weet. Nee. En dan komt zij Buiten de stad van Bethlehem. En hij zegt het in Gods woord. En zij viel. En zo hing zij heen en kwam. En ritten de Moabite ze zeiden tot Naomi. Laat mij toch het in het veld gaan. En van den aarden oplezen. Achterdien in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar ga geen mijn dochter. En nou moet je eens even indenken: waarom heeft Naomi niet list om mijn rit mee te hangen? Dan moet je eens overdenken. Die rit, die, die had behoefte. O, oh, om, om als een bedelaar, ziende op de hier en als een bedelaar, een bedelaar van de heren te vragen om die weg te leiden. Maar waarom heeft die Neomai niet moet de mooie overdenken. Die schoonmoeder zou geen honger had hebben. Inderdaad, gemeen. Maar ik geloof dat die schoonmoeder geen vrijheid meer had. Want er is een ogenblik in de leven van de bevestigde kerk. Daar is het niet meer de voet voor de andere voet durven te zetten omdat ze zo'n godlogenaar zijn. Omdat ze de heren zo kort aan te doen. In de kindergemeente, daar is een vond. Die het niet meer durven aan, die weg meer aan te gaan. Ik geloof in de inderdaad gemeente dat die schoonmoeder die, die zou te wel hebben. Maar ze heeft hier een bitterlijk gegeven gezond. Ze heeft het naam God diep, diep ongeëerd in de leef. O, weet je er wat van gemeente, een ogenblik. Dat de bevestige kerk niet meer durft, durft niet meer met de bekommerde kerk mee te houden. Oh, die reut, die mocht nog, die mocht nog eens honger hebben om verder te gaan. Om daar een bedelaar voor die. En als ze daar komt, dan kunnen wij dat vinden in Gods woord. En daar, en zij, en zo heen zij heen en kwam. En las op. In het veld achter de maaiers En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas. Die van het geslacht van Elie Meelig was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem. En zeide tot de Meijers. De Heere zijn met lieden, En zij zeiden tot hem. De Heere zegen u. Daarna zeiden boes tot zijn jongen. Die over de maaiers gezet was. Wiens is deze jonge vrouw. Och, wist Boas dat niet. Ja, gemeente Boos, die wist dat wel. Boos van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, daar heeft die rit al gekend, ja. En het was Boos die haar getrokken heeft uit het land vermoord. Maar de Boos die wil haar op de, voor, op de voorgrond brengen. Boos die wil zijn eigen aan Boos openbaar. Dat is de bedoeling. En wij lezen hier verder. En de jongen die over de meijers gezet was, antwoordde en zeide. Deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is. Uit de velden van Mops. En zij heeft gelezen. En, hij, en zij heeft gezegd. Laat mij toch oplezen. En aren bij de harven verzamelen Achter de meijers. Zo is zij gekomen. En heeft gestaan van des morgens af. Tot niet toe. niet is haar in huis. Blijven wij. Wat een gemeente En bijzonder voor Gods volk. Hoe dat deze rit. Door genade. Ze is zo klein geworden. En ze is zo onwaardig geworden. Ze zou als een bedelaar. Nog niet durven op die akker te komen. Zonder dat ze permissie van, van die meijers zelf hebben. Want die boos daar kon ze nog niet. Daar heeft ze, weet hem nog niet. Maar ze vraagt die maaiers, die, die knechten van boos. Als ze ze daar aan die, op de velden daar is op mocht leven. Begrijp je het gemeente? Vraag je dat ook wel? Vraag je dat ook wel? Ook vandaag aan de dag. Als alles goed is dan aan de aanstaande zonde. Dan wordt het heilige avondmaal dus hier in de midden van de gemeente gehouden. Maar zij er nou onder ons. Die gaat ook nog eens vragen. Als is het nog eens wat op mogen lezen. Want dat ware werk, Gods gemeente, dat is een levende werk. En dat is een werk in de hart van een schepsel, van een mens. Dat gaat dat mens ook op werk zetten. En dat, dat rit, die gaat, die gaat niet steken. Maar die gaat vragen: Mag het? Mocht ik? Zo'n moabitische vrouw. zo goddeloze monster. Mag dat nog eens. Dat ik nog eens een plaats nog. Mocht hebben aan de akker, Om daar nog eens een. Om wat is op te lezen. Want de Heere zegt in Matthijs 5. Gezegend zijn die ene Die honger en die dorsten. Naar het gerechtigheid gods. Maar hier hebben wij een rit gemeente. Oh zij kan niet stilstaan nee. Maar zij gaat uit. Als, als de minst, Als de onwaardigste. En onze tekst dat spreekt er duidelijk van. Maar eerst. Dat wil ik je even. Bijbrengen in het achtste vers Toen zei de boos tot rit Hoort gij niet mijn dochter. Gaat niet om In een andere veld Op te lezen Ook zult gij van hier Niet weggaan Maar hier zult gij U houden Bij mijn maagden Ook wij, zei, wij hebben gezegd, Rits kennis van Boos. En in de eerste plaats Rits bij voor Boos. Maar hier wordt Boos openbaar aan Want dan gaat Boos zelf spreken aan die Rits. En dan gaat die Boos zoveel al zeggen. En dan gaat hij zeggen, dochter. Dochter. Wat was dat voor die rit? Och, die rit ik kon dat niet begrijpen. De inhoud van dat woord kon ze helemaal niet begrijpen. Maar dat die boos, zo vriendelijk aan haar sprak, dat was voor haar zo'n wonder. Weet je die tijd in je leven gemeente, waar dat het zo'n wonder geworden is? Dat de Heeren nog eens wat tegen je zegt. Want een de volk. Dat leeft aan de rand van de eeuwige verder. Voor dat volk. Daar wordt het een hevigende wond. Als die boos nog spreekt in de weg van vanavond. Over dat volk gemeen. Dan wordt het een eeuwige droom. En die had vragen waarom. Was ze beter dan die orken die daar nog in moop was? Nee. Nee. Het was niks beter als zijn eigen hart haar kijken. Daar staat zoveel van moop in de gemeente. Maar die boos die zegt: doch. Och. Zegt jij het niet begrijpen, maar ze zou het later wel begrijpen. O, oh, die dag die zal voor het aankomen gemeente, dat ze het wel begrijpen zal. En ook is in deze ogenblik nog niet, in die grotere boze roemen, de dag die zal wel komen, dat ze zouden mogen zeggen, hij is de mijne en ik zijn de zijne ja gemeente want het werk was, dat is een werk dat alle waarde geeft en dat de hel en de duivel en het mens niet tegen kunnen houden nee dat kan helemaal niet tegen vechten want de Heer die haam is een volk door gemeente en dan lezen wij hier in onze tekst toen viel ze op de, toen viel ze op haar aangezicht en boog ze ter aarde. Och, daar is nou een teken gemeend dat die rit, die heeft wel een kennis van, van boos ontvangen. En nou in de voorbereiding spreekt, dan is het nodig gemeente om dat vraag nauwelijks aan iedereen te stellen. Heeft, heeft gehoord is een woord van boos gehoord in uw leven. Er zijn veel vandaag aan de dag die spreken wel over boos. Dat is wat anders. Maar heeft Boos ooit aan I gesproken. Daar gaat het niet aan, kom niet. dag dag aan de dag is na dat rit komen aan. En dat we na dat rit is vragen komen. Oh, meid zegt het nou. Oh, waar heeft dat nou eens plaats genoemd. Dat je de eerste keer in je leven iets uit de mond van boos gehoord hebt. Wat zou ze zeggen? Zou ze teruggaan naar mijn opgemeente om te zeggen heeft me, daar heeft de Heere mij tot een stilstaan gebracht. mee. nee gemeente. Daar heeft wel de vruchten van boos al plaatsgenomen in de leven van die rit. Maar daar heeft boos niet aan rit persoonlijk gesproken. En het wordt een persoonlijke zaak niet. Persoonlijk. Oh, ik zou het graag van ganse harten willen. Dat er velen en velen in onze midden. Die zou het kunnen zeggen, daar heeft, daar heeft Boos aan mijn ziel gesproken. Och, broeder, zou hij het wel weten dat je het nog eens zegt in vermiddeling, daar heeft de heer, daar is de eerste hier. Dat is iets van die Boos ontvangen. En nou dat Boos gemeente, och. Als dat boos gaat spreken, dat, dat laat wat achter. En wat laat dat nou achter? Dan moet je eens nauwelijks jezelf bij onderzoek maken. Wat laat dat nou achter? Als boos gaat spreken, dat laat wat achter. Weet je wat? Wat dat af achterlaat? Dat een mens in de stof gaat Dan wordt het voor een mens te veel. Voor een ademskind. Dan wordt het te veel gemist. En dat zien wij in onze tekst hier. In de. In de tiende vers hier. Dan staat het hier. Toen viel zij op haar aangezicht. En boos. De, de Gods gemeenten en af dat niet aan, aan de voorgrond komt in je leven. Dat het, in, dat het een mens in de stof voor God maakt Dan is het niet van de Heer gemeente. Het kan wel wezen in de leven van, van die rit van diezelfde ook in onze dag en in met die rit van alle van alle eeuwig om dat, dat die meisjes die kennen over Boers praat. en dat de mens nou op de voeten blijft dat kan weten maar als Boos gaat spreken dan spreekt die als een met macht hebben en dan gaat het Verder dan in onze golf, dan gaat het in onze hart. En wat in de hart gaat, gemeente, dat brengt de mens in de stof. Het wordt voor veel gemeente, daar aan de akker van boven, daar is geplaatst genoemd. Oh, wat is wat is Gods woord toch vol van onderwijs. O, blijf aan de akker van de kerkgemeente. Want boos die zou aan de akker zijn wel zijn rit opzoeken. En die zou aan die rit wel spreken. Toen viel ze op haar aangezicht. En boog ze ter aarde voor Boas. Dat is de persoon. Dat is de persoon. En nou de vruchten heeft het allemaal van Boos. Maar op die achter van Boos, daar komt ze aan kennis van de persoon. Maar nu is er nog een verschil gemeente tussen de kennis aan de persoon en de toepassing van de persoon aan het. Dat is nog wat anders. Maar als je dat red nou eens vragen zou. Kun je nou eens wat vertellen over boos? En dat kent ze wel. En wij wij wij horen dat verder. Red die vraagt om boos aan boos. En wat had die vraag? Dat is nou een kenmerk van het ware werk Gods. En wat vraagt ze nou aan boos? Dan gaan ze vragen aan Boos. En zij zeiden tot hem. Gooi het gemeente. Er is een omhang. Tussen Boos en Rit. Dat is een levende werk. Dat is een ware werk. En dat omhang is. En zij zeiden tot hem. Waarom? Och gemeente, dat waarom? Als je dat nog nooit geleerd heeft, gemeente, dan zijt je nog een vreemdeling van bol. Het kan wel wezen dat jouw genade in de omvang heeft. Dat zou ik niet willen zeggen. Maar als je nog nooit in je leven gezegd heeft voorbeeld, waarom? En wat gaat ze zeggen? Waarom heb ik hoor je de persoonlijke werk? Ik, ze zegt die dat, die, die praat niet nou over zijn schoonmoeder. Och, dat mag ze met rijn te geloof geloof. Dat haar schoonmoeder een godvrezende mens was. Dat mag ze gerust geloven. Maar nou gaat het over Want, o oh geliefde gemeente, wij kennen niet sterven met een, een godvrichtigende schoonmoeder. Wij kennen niet sterven met een godvrechtende vader of moeder. Nee. Oh, ik hoor soms onder jullie wanneer wij me kan erop zoeken, dat die een die zegt ik had een vreesende vader en ander een godvrezende moeder o een voorrecht gemeente, maar zou toch persoonlijk moeten worden want al heb ik een vader in de neem en een moeder die jij voor de troon ik zou toch Zelfs bekeerd moeten worden. Want het is geen erfgoed mij. Ik ken een godzalige vrouw of een godzalige man. Met. Maar dat is ook niet kort genoeg. Dat is ook niet nauw genoeg bij. Het moet persoonlijk worden. En nou die boos, die spreekt in deze ogenblikken niet over Naomi. Maar die spreekt me weer. En die rit, ja, spreekt ook. Wanneer God spreekt, laat de mens ook spreekt. Waarom heb ik genade gevonden in jou? Achter nou zo'n rit in onze midden dan is de valse in de zon de rij. Oh, zo'n grote rij. Voor zo'n namelijk, die mocht het tijgen, waarom? Want ik ben de minste, de, de minste van al de geslachten van alles. Ik ben de meest gauwwaardige van al de geslachten van alles. Waarom, oh waarom boos, heb God mij gezien? Er is een ogenblik dat de kerk die zingt weg. Onder de liefde van Boos, onder de spreking en de doen van Boos ook de bekommerde kerk vermeedt. Want op deze ogenblik, en laten we dat maar nooit en te nimmer weg doen, er blijft op deze wereld een bekommerde en een bevestigende kerk. Laat me nooit denken. Zo al zoveel denken. Dat het maar één groep is. Nee. Ze zijn allemaal van God geboren. Maar er is een be bekommerde. En er is een bevestigende kerk. En die is boos. Drukt met de bekommerde kerk. Hier. En ik heb het gezegd. Ik ben wel eens zo jaloers erover geweest. De boos bezig is met de bekommerde kerk en dat Na naomi dat zit er in bethlehem met lege hand dan mooie zin denken gemeend dat bevestende naomi dat zit er in bethlehem met lege hand en je leest niet in gods woord nog Dat boos haar bezocht is. Daar zijn ogenblikken in de leven van de bevestigde kerk om. Daar zijn jaloers gaan worden aan de, aan de bekommerde kerk. Wij zouden maar even zingen. Van Psalm 68. En daarvan het vierde en het vijfde vers. O God, toen hij met mij stijt, Israël hebt uitgeleid, en wat er verder valt. Psalm 68, het vierde en het vijfde vers. algemeen wat is de probleem vandaag dat we zo tevreden zijn met moord dat we zo weinig honger meer hebben om aan die akker van boos te komen wij leven in bange dagen gemeen. Wij leven meer in moord dan dat wij in kamer lezen. O, dat de heren nog eens een reformatie geven moet, Zou er nog eens één een wezen in noord. En laat me maar eerlijk wezen, gemeente. Ik hoop van wel. Maar zou er nog eens een ziel en rut Die nog eens honger heeft. Om de heilige avondmaal nog eens op te gaan. Zij er nog die aan die plekjes is. Is mogen wijzen. Daar. Dan mag ik zeggen voor de heer, O, dat mijn ziel uit had. Om daar is het het minste. Toen op een zou Want zo lekker is. Het is van zo grote waarde Om de kleintjes de keuropje graan van boos is de mogen smaak in deze donkere in deze donkere woestijn och ik hoop er zijn nog vele die het beamen en och gemeente of dat de Heere nog eens werken mocht. werd dat we nog leven zonder inderdaad. Dat we nog leven zonder de nood van zorgen. Ook in de prediking van de avondmaal. Want in dat prediking van de bediening van het heilige avondmaal. Dat is een ernstig prediking tot elke onbekeerde ziel. Want het wijst al op de begin van de eeuwigheid. Wanneer dat straks een scheiding zou komen. Waar straks een eeuwige scheiding zou komen. Als ik onbekeerd blijf, Want die armere met al de lege handen en de wereld met de handen vol straks. Dan gaat hier het eeuwig, eeuwig naar eind. Dan straks dat hart dat bekommerde kerk en de bevestige kerk. Want in de hemel is geen bekommerde kerk gemeen. Maar dan is de bekommerde kerk en de bevestige kerk. Dan is het één kerk en dat is de duonvierende kerk in de hemel waar Waarheen tijd voor een wereld eens heen ik ooit meer. En, en plagende vijand zal zijn nee. En waar dat nooit zouden ophangen om eeuwig te zingen. In God verblijf. In dit wereld is maar bij ogenblik. Dat de kerk God hier zingen mocht. Maar straks gaat die kerk zingen. O door hem. O door die lieve boos. Om door dat lieve middelen. Door even God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest aanzien. En dat, dat zou hier in het begin moeten wezen, gemeen. Het zou hier in het begin moeten wezen. Mocht de Heer het zekenen en dat de here nog velen deze week mocht geven. Om ons eigen honden te zoeken. En aan de andere kant. O oh volk van God. Al is het donker. Blijf dan maar niet weg. Die, die schoonmoeder. Die zit daar in bed weer. Zonder moed en zonder lus. Maar boos die vergeten, Of komt er nog eens bij aan zit. Al is voor tien jaar donker geweest. Al ligt er zoveel tussen je ziel en die lieve hier. Komt er maar aan. Want ik oh, kan wel nog eens weten. Dat die lieve boos nog eens wat hij zou geven. Kan nog eens weten. Kan nog eens meevallen. Oh, Ach, zal die rit straks thuis komt gemeen. En dan gaan dat boekje daar. Ik weet nog. Niet om het precies te zeggen. Maar dan legt ze daar wat ze opgelezen heeft. En dan had die hart van die oude moeder niet. En dan had het er weer waar worden in de ziel. Wat God vroeger aan de ziel gedaan heeft. Als je dat, dat Eva herf, daar zien leggen. Dan is het blij gemeente met, wat dat, met, dat, met, dat, met, dat, met dat herstel. Maar dan gaat die ziel door het geloof. Door het oefende geloof. Door het God geloof. Daar hangt aan de rechterhand. Mocht de Heer zijn eigen woord maar zegenen, Amen. Heer zegen nog uw woord, verheerlijk nog uw naam, vertrouwst nog uw bekommerde kerk, en heeft de bevestige kerk nog eens een smaakje ervan bij vernieuwing hier. En heren, waar er geen, kennis van die wegen zij laat me dan niet optreden naar die heilige taal. Want dan kent ook nog wezen dat boos zou zeggen, haal me weg. O oh, heren, doe nog wonder, doe nog wonder in deze dag. In win het, het onze lot met onze kinderen en kleinkinderen is te beleven. Oh, hij zei die trouwe God van alle eeuwigheid. Maar wij zijn er zonder. Maar here vergeef, verheef onze zon. En verheerlijk nog even naam. Help nog verder in deze dag. Breng ons nog aan de akker van boos wij vragen om Jezus willen amen laat ons eindigen met het zingen van psalm 119 en daarvan het tiende vers ik ben o hier een vreemdeling hier beneden laat ie geboom of reis mij niet ombreken en wat er verder valt de Salome 119 en het de tiende vers